Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat wat doen aan de torenhoge huurprijzen. Huizen in de vrije sector die maximaal 1250 euro per maand kosten... gaan onder het puntensysteem vallen. Zo kunnen huisbazen uitrekenen wat ze maximaal voor de huurwoning mogen vragen. Dat is een stuk eerlijker, zegt minister De Jonge van Wonen. Dat we niet willen dat de schaarste van dit moment, dat die aanleiding is om maar te vragen voor een woning wat je ervoor wilt vragen. Mensen moeten die huur kunnen opbrengen en het voelt voor heel veel mensen gewoon niet meer eerlijk. Als die kijken naar wat ze per maand betalen ja, en wat de woning eigenlijk waard is, dan is dat gewoon niet meer eerlijk. Dus dat evenwicht moet worden hersteld. Ook wordt er gewerkt aan huurverlaging voor mensen met een laag inkomen. Het kabinet komt met bezuinigingen. Ze willen 2 miljard euro minder uitgeven aan dingen als het klimaat en lange termijn projecten zoals nieuwe spoorlijnen en wegen. Het is de bedoeling dat het geld gaat naar dingen die nu nodig zijn, zoals een hoger minimumloon en investeringen in het leger. In Almere maken ze zich zorgen over bedrijven die studenten wegkapen. Steeds meer studenten krijgen tijdens hun studie al een contract onder hun neus geduwd. En Hogeschool Windersheim baalt daarvan. We merken dat uh, vooral bij de ICT-studenten. Die, die krijgen al aan het begin van hun vierde jaar krijgen ze al contracten aangeboden. En dan moeten we echt ons best doen om ze binnen te houden. Dat ze hun studie afmaken. Zelfs zo erg is het. Komt natuurlijk door de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan mensen die op zoek zijn naar een baan. En er is een nieuwe stap in een cold case zaak uit Rotterdam, die van Sedar Soares. Sedar van 13 speelde bijna 20 jaar geleden in de sneeuw vlakbij een metrostation toen het helemaal misging. Hij werd doodgeschoten. Lang dacht de politie dat dat gebeurde omdat Cedar sneeuwballen naar een automobilist had gegooid. Maar nu ligt er een ander scenario, vertelt deze verslaggever van Rijmond. Een ribdeal. Vlakbij dat metrostation zouden ja, drugsdealers ruzie hebben gekregen met elkaar waarbij geschoten zou zijn. En een verdwaalde kogel zou dan per ongeluk Cedar Soares op dat parkeerdek van het metrostation fataal hebben geraakt. De politie hoopt dat getuigen langskomen om alsnog hun verhaal te vertellen. Er ligt ook 40.000 euro klaar voor de gouden tip. Het weer het trekt op dit moment een tweede lading onweersbuien over... vanaf de kust naar het oosten. Tussen die buien door is het een gat of 25. Morgen begint zonnig, later zijn er opnieuw buien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door, maar tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal rijden veel minder treinen door een gestrande trein op het spoor. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon CZ. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Shake your body, baby, do that conga. I no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. gang no, don't. you can't control yourself any longer. close now, let me tell you a lie wow, child You got me running through the turnstile. Baby, girl, we're gonna make it work hard. You're gonna get my heart today Yeah, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You are a sweet dream With a tender In de versie van de zomer. CFM.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 ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. I was walking down the street Concentrating on truck and right.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 als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wango. En ik voel me daar branden. En ik zou niets liever willen.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 We blijven lekker gauw houden. Dit is van Billy Joel, je de Uptown Girl. Donderdagmiddag in Zandvoort. Goedemiddag. En leuk dat je de Zandvoortse radio aan hebt staan. We zijn er met de beste non-stop muziek. Shadows grow so long before my eyes. And they're moving. Across a page. Suddenly the day turns into night. Far away from the city. But don't hesitate. and light the sky with the hair of some fireflies I wonder how they have the power to shine Ja, een beetje reggae. Het moet ook kunnen, heerlijk. Ja, you're the big mountain. En uh, baby, I love your way. Donderdagmiddag. Een regenachtige donderdagmiddag uh, hier in Zandvoort. En uh, ja, we gaan gewoon nog even een paar lekkere plaatsen voor je draaien. Waarom niet? Huh? We hebben er gewoon uh, zin in en uh, maken er een uh, mooi feestje van. Het is tien uh, minuten voor hier, mocht je geen klok bij hebben. En uh, we zijn er nog wel even met onder meer deze van uh, The Breakfast Club. Love En ook de jaren 80 hoor je veelvuldig uh, langskomen. Dit is het niet, maar goed, wel een, een, een, mooie, een mooie plaat uh, op zich. Uit uh, de jaren 80, uh, inderdaad de Breakfast Club. Je hoorde Rides on Track. Ja, gelukkig hebben we weer een beetje regen. Hè? Daar zijn we na de hele tijd uh, wel weer aan toe. En dan ben je gewoon blij dat het weer gaat regenen in Stanford, Terwijl we eerst de hele tijd op de zon zitten te wachten. Zo kan het uh, tijd keren, zullen we zeggen. Een zee van muziek en een golf van informatie. Je hoort hem uh, 24 uur per dag bij je eigen lokale radio uh, CFM. En we hebben nog heel veel goede platen klaarstaan. Nog zes minuten in dit uur, waaronder deze van Bluff en Geika naar de Zoute landen. is beter dan met jou de koudhotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in. into the heat.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 tell